Peter R. De Vries vecht nog steeds voor zijn leven. Dat zei de programmadirecteur van RTL. vanavond tijdens RTL Boulevard. Gisteravond werd Peter R. De Vries. nadat hij te gast was in Boulevard. neergeschoten op straat in Amsterdam. Hij is er slecht aan toe. De uitzending van vandaag draaide dan ook om hem. Je hoort Albert Verlinde. De rode draad van deze avond is. het is een collega. en een loyale collega. Dat wil ik ook even zeggen. Als hij hele zware contactonderhandelingen met andere zenders had. dan zei hij. leuk en aardig. Maar Boulevard blijft staan. Dat wilde hij gewoon per se. Inmiddels zitten er twee mannen vast voor de aanslag op Peter R. de Vries. In Haiti heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen na de moord op president Moïse. Hij werd vannacht door zwaar bewapende overvallers doodgeschoten in zijn, hoofdstad, in zijn huis bij de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaar gewond. De noodtoestand geldt zeker voor twee weken en is bedoeld om de daders op te sporen. En de tweede halve finale van het EK voetbal is begonnen. Op Wembley spelen Engeland en Denemarken tegen elkaar voor een ticket naar de finale aankomende zondag. Bij het stadion staan sinds vanmorgen al duizenden Engelse fans, zegt verslaggever Tom Egberts. Die staan al uh, sinds vanochtend 11 uur hier aan het bier en de, die, die staan te stuiteren hier beneden. Engeland moet gewoon winnen, vinden zij. Aan Deense kant is het een stuk rustiger. Vanwege de coronaregels mogen er geen buitenlandse fans komen. Ondanks dat heeft het Deense elftal er vertrouwen in. Na dat verschrikkelijke ongeluk dat Christian Eriks is overkomen in de eerste wedstrijd. Die door de Denen werd verloren en de tweede wedstrijd ging ook verloren. Dat heeft iets losgemaakt, iets bijzonders losgemaakt bij het team van de Denen. Die weten nu ook, nou, we zijn gekomen tot de halve finale. We kunnen, waarom zouden we dit toernooi niet kunnen winnen? De winnaar van deze wedstrijd neemt het zondag op tegen Italië. Dat lands plaatste zich gisteravond voor de EK-finale door van Spanje te winnen met strafschoppen. Het weer, er kan een bui vallen. In het oosten is ook kans op onweer. Morgen lijkt veel op vandaag. Met soms zon, maar ook kans op wat regen. Het is iets boven de 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 op ZFM Radio, weer een aflevering van Fan fm we'll S'avonds s van 8 uur tot 10 uur... gaat Leon van es ons alles vertellen we'll over de Outsiders. We'll Goed, in de tweede uur, wat ik net al zei... beginnen we met 67. Goed beschouwd, als je er echt heel clean naar kijkt... We hebben de originele... Ja, de startende um, Outsiders, uh, twee hele goede jaren gehad. He, ja, uh, nog 66, nog 67, 68, ja. 68 begon het een beetje te donderen. Um, er kwamen zo af en toe nog wel hele mooie dingen voorbij. Um, maar het was niet meer zoals het was. Uh, de eerste single, Monkey on your back and what's wrong with you. Dat was toch ook wel een... Echt, en heel mooi. Was dat was dan hun eerste single. single. Dat was de eerste single van 67. Oh, Oké, okay. over 67, ja. ja. Je hoort ze al wat uh, dingen toevoegen. Hè? Ja, je ja zien, fluitje, uh, hier gaan ze een, een beetje vreemd met een dwarsfluit die ja. er ineens bij komt. En schalala, uh, een beetje achtergrondkoortjes. Ja, dus dus uh, het wat lijkt wel enige uh, ontwikkeling. Uh, wat je ziet is, maar ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met, uh, met de periode. Hè? Dus je hebt de dus 60e jaren... Die naar het einde toe komt er ook meer melodie. Ook, 67, dat zie je ook bij ja. andere bands ja. kom je dat tegen. Santjes dus ja, uh, Pebbles is uit natuurlijk. Maar ja, iedereen van uh, achter de Boon. Ja, de, de, ja. De, de, er werd veel meer uh, ge, gedaan met instrumenten. Klopt, ja. Ja, spieren, uh, er werd, uh, ja. Nou ja. Er waren natuurlijk ook zo langzamerhand ook steeds meer technische mogelijkheden met meer, ja. met meer sporen en dat soort ja. dingen meer waar gewoon leuke dingen mee gedaan konden worden. En het had ook een beetje te maken met. Um, ik denk wel met het publiek. Ja, dat die ook. De toegankelijkheid van muziek naar de luisteraar. Ja, dat is ja. natuurlijk ook hartstikke belangrijk. Ja. Ik denk dat dat er ook wel een beetje mee te maken had. En dus ja, misschien ook dat uh, het Rustig publiek aan bent. muziek begon te wennen. En dat ze er ook iets anders zouden of zo, ja. Ja, ja. ja. He, dus uh, er, was een, er was ook wel een ruim. Uh, aanbod, want natuurlijk, Zeker. de Amerikaanse bands deden het heel erg goed ja. in, uh, in Nederland. Hè? Ja. Uh, kijk maar naar de, uh, naar de Birds, en naar Zem en noem ze ja. wat. Die deden ja. het waanzinnig ja, goed de hier. Het was toch een zekere ja, competitie. En, en een ander ding was ook de, de plekken waar je kon spelen, die begonnen er anders uit te zien. Ja. Uh, die, de eerste plekken dat je uh, in een tent stond op een, een groot <laughs> grasveld in een park. Ja, dat, dat, dat kon ineens, dat, dat gebeurde. Stadions stadiums, ja. ja. ja, ja uh, Om net te komen, ja. ja. ja. ja. ja. En uh, <laughs> ik denk dat dat ook wel een heel is. Een ander nummer, dat was de, de B-kant van Monkey on Your Back. Dat is What's Wrong with You? Laat me horen. Turn your pretty little face away. When I try to kiss your eyes, rise walk away. I don't understand the words to say. I for the chat with you, better it's not me. All those way right, cause I wanna know why. Are you feeling good? Cause I love you. You know that I. Why do you act like, like you don't see me? Why do you turn your pretty little face away? When I try to kiss your eyes, pass and walk away I don't understand what you say Don't understand the game you play Ja, ook hier zie je, ja, het wordt allemaal wat, ja, wat voller. Voller, wat mooier. Ze gaan wat, uh, wat meer met elkaar zien. Ja. Heeft allemaal te maken ook met ja, de, de, het, het beter worden door de tijd heen van, uh, van de mogelijkheden. En uh, misschien dat ze zelf ook beter werden, dat ze zelf ook een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Absoluut, ja, dat absoluut. Ook, ja. Je ja, leert en, toch een hoop, ja. Ja, ja en, en dit is absoluut ook uh, van invloed geweest. Uh, uh, met name denk ik, als je, als je heel goed naar de birds luistert, mm -hmm. dan kom je diezelfde sfeer tegen ah, ook. Okay. Dus, ja. Uh, ja. En, en er zit meer melodie in, het, het, het is ja. allemaal wat... Het punkerige van ja, Uit de garage. De ja, de, de, ja, ja, Die is een beetje verdwenen ja. wat dat ja. betreft. Um, zouden zij op hun beurt nog uh, mensen hebben beïnvloed? Ik denk het wel. En, en met name dan toch wel de, de, ja, hoe moet ik noemen, de, de coverbandjes... die zo door heel Nederland ja, uh, er waren. Ja. Hey, ik noemde er net in Utrecht dan uh, ja. de eyecatchers... die ja. birds en, en, en, en outsiders, outsiders ja. speelden... En um, of dat nou beïnvloeden is? Nee, het was eigenlijk meer het, het nadoen, uh, ja. nadoen ja, ja. van. Maar uh, bij de iCatchers uh, was het dus heel goed... Uh, want daar stond een, een twaalfsnaardige uh, solo ja. en uh, slaggitarist oh, okay. te spelen. Ja. En daar zie je dus dat dat ook weer een hele stap was... om daar iets meer uit te halen ja. en meer mee te doen. Ja. Waardoor de kleur van de outsiders... Gespeeld door de eikertjes, toch weer totaal anders oh, was dan het origineel. Ja, ja. En dat maakt het dan, uh, dan toch wel weer heel ja, ja, leuk. Okay. Um, maar ik denk ook wel dat ze invloed gehad hebben op de jeugd natuurlijk, uh, op de mensen die naar hun kwamen. Want Wally Tax was toch iemand die er. Die stond er wel, denk ja, ik. Ja, die stond. er. En hij was natuurlijk ja, toch wel een beetje in het voorbeeld van ja, rock'n'roll oh, ja. en. Ja. Uh, ik vind hem ook wel een hippie eigenlijk. Die uitstraling had hij eigenlijk ja, wel. Hè? Het ja. was het, het, het, het provo hippie. Ja, het provo hoorde ja. gewoon helemaal ja. bij die ja. tijd. En uh, ja. ja, zo, zo, zo was hij ook. En ja, geloof ik het, uh, ook. Ja, prima, denk ik. Maar het uh, was een beetje een uh, moeilijk mannetje, zei je net. Hè? Ja, ja, hij kon ook heel lastig zijn. Hij kon heel maar lastig goed, zijn. welke <laughs> muzikant is niet lastig? Nee, um, ja, zal... Ik denk dat beroemdheid ook wel invloed op je heeft, dat je toch een beetje afstand wil nemen. Dat je, ja. Ja, en dan... ja, je wil ook dat mensen van je afblijven, laten we dat ja, zo kan. maar noemen. Ja, maar he, daar komt het zijn. in wezen een beetje ja. op neer, uh, dat, dat er toch wel voldoende ja. afstand is. Ja, dat ja, het, het. Je zal maar in één keer beroemd zijn, dat is ik, heel moeilijk om daarmee om te gaan. Het ja. lijkt me vreselijk. Ja? ja. <laughs> Eerlijk toch? <laughs> um, goed, er zijn natuurlijk ook nog wel wat uh, publicaties... Uh, zo noemde ik net uh, die opname in uh, de schuur in Breda. Ja? Daar is ja. nog een ontzettend leuk verslag over geschreven. Dat heet Outsiders door Insiders. Oh, okay. En het uh, is zeker de moeite waard om dat uh, even te googlen. Ja? En dan komt het uh, vanzelfde voorschijn. Um, er is zelfs, en uh, dat is wel wat later, in de jaren negentig... Uh, ho hoewel de, de jongens van de band totaal geen contact meer hadden. Ze waren min of meer een beetje vervreemd van elkaar. Uh, is Jeroen Blanes begonnen om een officiële uh, biografie te schrijven. Oh, okay. En heeft ze toch weer bij elkaar gebracht. Ja, ja. En dat heeft uiteindelijk uh, ertoe geleid dat er in de uh, Outsiders... nog een grootscheepsreunietounoor... ...tournee deden in, in 1997. Oh, ja. uh, het boek is er nog. Ja? Uh, het is even zoeken, want hij uh, ja. st staat niet zo <laughs> 1, 2, 3 meer in de dingen. Maar ja. het is gewoon leuk. Het is, het is ook een, een beetje tijds. Ja. Heb je nou ook een nieuwe plaat gemaakt? Uh, ja, er is wel een plaat in 1997 oh. nog langsgekomen. Oh, misschien een live opdelen. Even, even ja. kijken ja. hoor, 1997. Nee, 1997 niet. Maar het zijn live optredens geweest. Uh, oh, okay. Niet iedereen deed mee. Uh, Krabbedam die werd uh, vervangen door Pieter Jan Stuffers. Uh, Ton Krabbedam die, ja, die had er gewoon geen, geen nee. puf meer in, geen zin meer in. Nee. Uh, getrouwd, twee kinderen. was lekker zijn oude vak weer ingedoken. Ja. En, uh, nou ja, natuurlijk ook... Uh, Prima, maar de biografie bevat gewoon een, een, een soort vers, dagelijks verslag van ja? wat die jongens ja, deden, waar ja. ze speelden, wat ze doen. Het had is wel een leuke tijd. Het is een ontzettend ja. mooi tijdsbeeld ja. ja. om daar ja. eens naar ja. te kijken. Ja. En, ja. Um, ja. nou, een, een tweede, de tweede single in uh, 67 was Summer Was Here en oh. Teach Me. To Forget You. Ja, die ken ik nog wel. Yeah. Dat kan ik me wel herinneren. Yeah. Ja. Die zijn verschrikkelijk mooi, hè? ja. Ja, die ga je draaien? Ja, yep. daar, daar komen ze. Daar komen ze. That we so happy together we could almost ride There's no need to hurry We ain't got nothing to do We're doing the best we can I'm loving you There's no need to worry The world is treating us right We're so much in love For the night. Ja, bij mij is dit, uh, of geeft dit herinneringen aan de zomer en aan Veronica. Ja, heel erg. En, en, en voor die, mij zit hier ja. ook, ja, wat ik net al zei, heel veel birds in. Hè? De, de ja. sfeer, je hoort... Uh, uh, het is niet op een 12-snare gitaar gedaan... maar je hoort wel dezelfde ja, ja. tonatie op de, ja. op de achtergrond. Je bent en echt dat een is... birds-fan ook, hè? Ik ben een ontzettende birds-fan. Ja? ja? Ja, ik vind <laughs> dat... Uh, maar ja, dat, dat krijg je. je het is, is oude mannenmuziek, laten we eerlijk zijn. Je maar, het, is, het is wel hele mooie muziek. Ja, ja het is dus een beetje buiten mijn beeld geweest. Ja, het is ja. Uh, vooral de, de, de manier waarop ze speelden. En ze waren zeer geëngageerd. Hè, dus, ja? Okay. Uh, ja, ja, ja, ja. Ik kan, kan me nog wel herinneren dat. Uh, uh, een heel beroemd nummer. He was a friend of mine. Yeah. Dat, dat is uitgekomen twee dagen nadat John Kennedy in Dallas was vermoord. Oh, okay. Dat is, dat is een I nummer dat... Like He was a friend of mine. Ja, en als je dan luistert naar... Yeah. De, I was a friend of mine. En je luistert dan naar de la, wat latere versies yeah. van de oud Dan komen ze wel qua oh. toon, qua yeah. sfeer... komt het op een ontzettend leuke manier yeah, uh, yeah. bij elkaar... Maar de oud-zijden waren het ook wel een beetje ge ge ge ge ge ge ge geëngageerd, geloof ja, ik. Wel. Ja, absoluut. Ja, ja goed. maar god, wie was dat niet in die tijd? <laughs> hè? Ja, dat heb je gelijk. Ja. He? <laughs> het, het ging er wel wat wilder aan toe. Uh, soms, maar wel. Um, ja, ik wil het toch wel zeggen. Ondanks alles, het ging er wel op een wat nettere manier op toe. Het <laughs> is uh, niet dat uh, zinlozere, schreeuw op uh, Twitter of wat dan ook... waar ja, dingen ja. gezegd worden Ieder en geroepen ja, worden... bij je mezelf van, jongens, nee. doe dat nou eens niet. Nee. Maar goed, dat even ertussen. Ja. Even nog over uh, de biografie. Het is misschien wel leuk om te weten... dat de muziekrant Oor het boek tot twee maal uh, verklaarde... als beste boek van de maand. Nou, dat oh, voor Muziekkrant ja, is, is dat best heel leuk. Hele mooie recensies. En er is zelfs in 2008 nog een Engelse vertaling uitgebracht. Okay. Dus dat is helemaal niet ja. zo gek... Uh, Gek lang uh, geleden. Want je vertelde ook, ze hebben wel in het buitenland opgetreden. Parijs vertelde je. Parijs van? hebben ze opgetreden. Uh, Amerika uh, hebben ze niet gehaald. Nou, Amerika okay. hebben ze niet gehaald. Nee, verstandig. Nee, ja. nee, nee. Nou ja, het, het waren, over het algemeen was het uh, ja, in, in voorprogramma's. Oh, uh, okay. Ze hebben wel ja. in België nog wel, maar dan ook in de, in de clubs. Ja. ja, tenminste wat we... Met Het circuit, waar je kon speelden. Ja. Dus uh, daar hebben ze nog in gespeeld. Dus ja, het was toch wel een, best wel een band die um, ja, ja, door een heleboel ja, mensen ja. ontzettend gewaardeerd werd in het, in het Nederlandse. Nou ja, net zie je hier Q's, Q's van, ze zijn gewoon, ze behoren tot de Nederlandse, ze zijn gewoon bekend. Ja, ja. het is, uh, ja nou de, de, de andere bands die we net ook al noemden, het was een... Uh, een zeer muzikale periode, laten we, het ja, uit, ja, laten we het zo zeggen. Het was absoluut je, dit, een alle straathoek. En zeker voor ons, inderdaad. Ja, ja. absoluut. <laughs> teach me to forget you. You, me how to love you. Now better teach me to forget you. Teach me to forget you, please. Teach me, teach me to, to forget, forget the things we used to, to do. Teach me to forget the days that you loved me too. Teach me to forget the things we used to, to do. Teach me to forget the days that you loved me too, darling. I don't want nobody else but you, Because I. You the that you do. like you do But now that we're through I don't If know you what to forget do Myself, cause there ain't nobody else Who's just like you You taught me how to love you Now better teach me how to Live without you You taught me how to Keep on thinking of you Now better teach me how to Think without you Please teach you to be the things you should do Het ging toch nog wel even wat over ja. um, de, de muziek en de teksten, met name de teksten. Ja. Um, de jaren zestig um, hadden we natuurlijk ook uh, ja, zoiets als de, de Flower Power Crew. Ja. Preken uh, maar. Uh, ja. dat, dat, ja, dat zweefde zeg maar, boven alles in de markt: in de markt van de muziek, maar ook van de mode en dat soort dingen. Tuurlijk. Ja. En ja. Um, als je dat dan af en toe. Nou, goed naar de teksten, luistert. Ik, ik heb eerder gezegd, van, er zit heel veel liefde wel in die ja, teksten, absoluut. Ja. Maar er zit ook wel een mengeling van woede, frustratie, doen, okay. lust, ja. verbeterheid, bitterheid. Ja. Eh, die, die gewoon, uh, ja, wat, wat gewoon in die tijd ook Tuurlijk, bij een heleboel ja. mensen zat. En die een beetje, beetje, beetje haak de stond op uh, die flauwe ja. pauw hoor. Ja. En, um, maar aan de andere kant... Um, en dat, dat is ook in uh, Muziek Oorn nog wel eens geschreven... Van, um, dat de teksten... Uh, die deden eigenlijk helemaal niet onder voor wat Lennon en McCartney deden... wat Ray <laughs> Davis deed, wat Morrison deed. Het is een hè? Ja. Het is niet ja. mijn... Ja, ik vind sommige teksten ook wel, hoor. Of, of wat je bij, bij de grote jongens, even tussen haakjes... Ja. Ja. uit die tijd um, uh, uh, voorbij zag komen... Ja, inderdaad, zijn teksten konden, ik heb hem eerder gedraaid... ...konden intens gemeen zijn, hè? that's your problem. Ja. Yeah. Ja, teder, I love her still, I love her will. Opruien, thinking about today. En uh, gekwetste trots, hè? dus yeah. van, van, yeah. tikken me. Uh, uh, me. Teach me to, to forget, forget you. you. Yeah. En uh, Monkey at Your Back, die melancholische... Nou, die hebben we net gedraaid. Hè? Ja, dat komt ja. dan op een fantastische manier uh, ja. tevoorschijn. Dat, dat want je waren ook uit 67? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. ja. meeste wat, wat we nu draaien is echt allemaal wel 67. Ah, okay. want ja, ik, ja. Wat, ik, wat ik al eerder zei, en zo in de loop van 68... ja, toen ging het toch wel een ja. stuk minder. Ik I'm ben loving het you het so long. Daar heb ik ook al vanuit zitten, denk ik. Uh, ik zie eigenlijk weinig ontwikkeling. En misschien komt het omdat ze maar één zanger hebben. En het, het is een beetje meer van hetzelfde. Uh, ja, is Dat maar, een beetje te, te niet. Ja, ja nou, ja, ja. Als, maar luister eens goed naar wat in het begin van. van toen ze net begonnen, 65, 66... Ja, ja. Uh, dat was toch wat, wat steviger, wat, wat harder. Dat was wat, Klopt, ja. ja, ja. De, de, ja, de, de ja. ramers sprongen uit de sponningen, bij wijze van spreken. <laughs> en uh, je ziet nu toch langzamerhand... zie je het wat, uh, ja, wat meer kleur krijgen. Uh, het is wat minder heftig. Ja. Uh, hoewel de teksten af en toe best nog wel, uh, wel lekker stevig kunnen zijn. Dat is waar, ja. Ja, ja maar Goed. Ik zie ook... Uh, Hoewel ze zijn pas twee jaar echt op hun top eigenlijk. Ja, ja, ja, ja, daarom. Ze hebben twee ja. jaar, tweeënhalf jaar. Hebben ja. ze echt de echte oudsiders? Ja. Ja, ja, is dat anders? Het was dat een anders. beetje rommelen. Ja, ja, ja. Ja. Ja. I mean, we doen even twee nummers achter elkaar. Okay. I've been loving you so long. And I am only trying to prove. Oh, wacht. Daar komt hij. <laughs> Stay with me, don't go away from me. You mean so much to me. I've a loving you so. The way you're serving you just feel quite weird. I just keep on trying on to be like I wanna be. Yeah, I just keep on trying on to see what I wanna see. I just keep on trying on to do what I think is right. Don't have to show the light. I don't wanna be like everybody else. To myself, I'm only trying not to beat. like everybody else. I'm on this I'm just proving to myself that I'm like everybody else on this planet. Just proving to myself I'm only trying not to be like everybody else. I'm on this trying. We zijn een beetje aan het experimenteren. Ja, ja. Hè? We noemden net al Sargent Pepper... het is misschien wel even leuk... om een, ja? een klein stukje van de website uh, in deze... van de Outsiders website ja? uh, te citeren. Hoe knap tekst en muziek ook in elkaar steken... het zou geen betekenis hebben zonder het geluid... van de Amsterdamse lente. Ah, ja, ja. Dat was een beetje die sfeer van toen. Ja. De af en toe... Als een hazenhart, zo snel kloppende bas. De drumroffels die klinken... alsof iemand een, in een steeg een paar vuilnisbakken onverschopt. Het carillon van rinkelende gitaren En het briesen van de mondharmonica. Oh ja, is heel maar vooral wel. dus wel de timbre ja. en de tongval van Wally... Maar dit verklaart een heleboel. Hè? Dus ja. het, is, het wordt een steeds complete hoeveelheid muziek. Ja. Het, het hele, wat, wat we in het begin van het programma zeiden... het kleine van het begin gaat steeds zeg maar, groter ja. worden. Ja. Ja. Maar ze blijven toch nog wel een beetje op hun, uh, op hun roots. roots. Ja. Ja. Absoluut, ja. absoluut. Ja. Daar komen de weer twee. Je so, zou twee nummertjes oh. draaien. echt ja. 67 uh, zeker na, na, naar het einde toe en er komen zo nog uh, de drie resterende singles van 68 ja. nog eentje bij Relax alles wat we tot op heden gehoord hebben dat is dus allemaal opgenomen bij uh, of uitgegeven door Relax van uh, Willem oké okay, oh daar ja, ja. en uh, daarnaast hebben ze nog twee uh, singles uitgegeven bij Polydor. En dat zijn dus in 1968 drie nummers. En toen, ja, toen, toen verwaterde alles een beetje. Het werd anders. Um, er werd af en toe nog wel eens wat geprobeerd, heb ik begrepen. Ik heb het niet helemaal doorgezegd. Nou, wat ik net al zei, in 1997 hebben ze nog die grote reünie gedaan... ook met, uh, in verband met dat, uh, de biografie, dat met het boek... Ja, ja. Uh, maar Tax uh, heeft toen gelijk, eind uh, van deze tour, is die ook gelijk uh, gestopt. Toen heeft uh, Edwin De Boer heeft hem opgevolgd en die is nog een tour gaan maken met uh, oude en nieuwe nummers. Okay, um, yeah. Ja, dat. Zonder tax geen outsiders. Nee, Zonder outsiders ook, geen ja. tax, zeg ik ja. altijd maar. Maar ja, ja, ja. zo is het ja. wel. Ja. En uh, uiteindelijk is uh, Wally in april 2005 overleden. Um, de andere, we hebben het er net even over gehad. Uh, ik weet niet precies wat ze allemaal gedaan hebben. Um, Splinter is in 2013 overleden. Uh, het, Appie, Renners en Leen Busch, die hebben in 2015 tot 2017 hebben ze nog Tax en de Outsiders gedaan. Ja. Uh, ook weer in het klein, ja. kleine toertjes. Maar ja, wat ik net al zei, je krijgt het nooit meer voor elkaar om het uh, zo het mooi is. te maken. Nee, dus nee. we gaan uh, a cup of hot coffee, de <laughs> eerste... Van 1968. Oh, trouwens, even voor zij die het willen weten: Denemarken staat met 1-0 voort tegen Engeland. <laughs> Oké. Okay. My eyes. Ze er echt wel een andere richting in. Hè? Ja. ja, maar een je ziet dat ja. ze aan het eind. Ja, ze doen een stapje vooruit, ze doen weer wat anders, maar uiteindelijk komen ze iedere keer toch met bepaalde toontjes weer terug. Dat is waar. Of waar, ja. ze, waar ja. ze mee begonnen zijn. Ja. ja, dat hoor je. De basis uh, is er nog steeds. Ja, ja, ja absoluut. Het taartje en de stem van Walitax. Ja, ja, ja. ja. En, en dat is toch wel iets wat. Uh, uh, ja, de, de band gewoon ontzettend beroemd gemaakt ja, heeft. Ja, ik voor En, Absoluut, en ja. natuurlijk, het, uh, ze waren uh, wereldbekend in Nederland. <laughs> uh, maar uh, ja, ze verdienen het wel om... Uh, toch wel genoemd te worden in, uh, in de ja, golden years of Dutch pop music, zoals ja. het genoemd ja. wordt. Ja. Uh, overigens, daar zijn nog steeds ook uh, vinyl uh, van te krijgen. Okay. En, ja. uh, nou ja, uiteraard vind je ze op de streaming. Maar, ben jij een vinyl fan dan? Uh, ben jij een vinyl fan? Uh, ja, absoluut. Ik ja? vind ja. het nog steeds wel leuk. hoor. Ik heb nog steeds wel wat, uh, wat ja, van ik die dingen. Wel. Ik vind het ja, een een niet dat je nou elke dag he? draait nee. en continu wezen, <laughs> bezig bent. Echt niet, maar... Nee. Um, uh, wat ik het leuke er toch wel van vind, het is, het is niet zo schoon. Hè? Er zit nog een krasje ja, in dat, en een kraakje en een dingetje ja. in. En, en de het, hoes vind uh, ik mooi, hè? Dus ja, de hoeze. Dat, dat, ja, ja. dat is echt het, uh, het feest ja. dat er. Uh, gewoon, dat je... het meer was dan alleen maar muziek. Het, het was een totale presentatie met een ja, fantastische aardig, hoes. Aardig. Met, met vaak ook uh, goede verhalen als dat nodig was eromheen. Ja. Dus, uh, maar dat oud zijn, is dat ook al die nog een bepaalde uh, art director? of zo? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja? Nou, ja. Het zag ja. er altijd wel uh, mooi uit. Je mooi uit. dacht ja. eigenlijk alleen maar foto's? Nee, nee, nee. nee okay. het, het, het waren toch ook wel uh, ook, ook foto's, maar toch ook wel dingen met. met wat er toen al gedaan werd in, uh, in een beetje beeldachtige oh, okay. montage. Ja. Ja. Begin waren dus inderdaad altijd wel, uh, wel foto's. Ja, maar dat is verstandig, ja. Ja, daarom. We hebben nog maar zes minuten. Dus uh, laat ik... Zeven en half. Zeven en half. Dan eindig ik met... Uh... Do you feel alright? en Daddy died on Saturday. Dat okay. was de laatste single in nou, 68 uh, uitgegeven door Polydor. Okay. Dus je gaat twee nummers achter elkaar. Twee nummers achter, achter, achter elkaar. En, en, en, en ja. ja, ik zou dan zeggen, dank je wel voor de ruimte dat we het er even <laughs> over mochten hebben, en ook de luisteraars bedankt voor het luisteren. Nou, jij natuurlijk, Leon, natuurlijk hartstikke bedankt voor je input en uh, je duidelijke geschiedenisles weer. En, uh, nou, wellicht uh, dat we nog een ander artiest te kunnen tegenkomen binnenkort. Ja, ik, ik ga hem bijna voelen over de birds, maar... <laughs> nou, het lijkt me een goed plan. <laughs> Oké, okay, laat ja, horen. We zetten hem op de lijst. Luisteraars bedankt. Tot de volgende week met Metallica. He decided to solve this problem in his own way He bought a poison sugar lump at the cafe In the slum, put it in the old man's tea And waited patiently